Met het NOS-journaal. De man die vorig jaar brandstichtte in de binnenstad van Arnhem is veroordeeld tot vier jaar cel. Twee andere verdachten zijn vrijgesproken. De rechtbank acht bewezen dat Koert H. met een aansteker een rolcontainer voor een pand in het historische centrum in brand heeft gestoken. De brand sloeg over naar een winkel en breidde zich uit. Tien monumentale gebouwen werden daardoor verwoest. Tientallen bewoners moesten hun huis hals over kop verlaten. Het Openbaar Ministerie eiste begin deze maand tien jaar cel. De rechtbank vond dat een te hoge straf... omdat er geen sprake was van een gerichte aanval. De Verenigde Staten hinten op sancties tegen NAVO-partners... die tegenwerken rond de oorlog tegen Iran. Dat zegt een bron tegen persbureau Reuters. Daarbij denkt het Pentagon aan een schorsing van Spanje binnen de NAVO. Heroverweging van de Britse claim op de Volkland eilanden of het tegenhouden van benoemingen van vertegenwoordigers van die landen. Bij een opleiding van verzekeringsartsen bij het UWV in Amsterdam is sprake van een angstcultuur, zeggen artsen in opleiding tegen het AD en vandaag. Ze spreken over huilende medewerkers en een giftige sfeer. De beroepsvereniging maakt zich zorgen over mogelijk machtsmisbruik. Bij een ernstig ongevluk in Weert is vannacht een vrouw omgekomen... meldt de Limburgse omroep L1. Een auto met daarin twee mensen reed op een boom en scheurde in tweeën. De andere inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vanuit het zuiden breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In het noorden is de bewolking hardnekkiger... en daar wordt het niet warmer dan een graad of elf. Maar op andere plekken kan het 15 tot 18 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Rijnbaard Baartmans van de ANWB. Er staat file op de N9 Den Helden richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu even geen rust aan de kust... Wil nooit om gelukkig te zijn Een vis op de hoek of een vreemde die groet Ja, dat maakt je al blij Op de markt klinkt een oorlog, Hazes komt weer voorbij Ja, dat ene moment op de hoek van de straat zij gelooft in mij Oh, er is nergens in de wereld waar je op ben, het maakt niet uit. Ik zou met niemand willen ruilen, want alleen hier voel ik me thuis. En Mijn hart is oranje, oh, wat hou ik toch van je? Waar een klein land zo groot. Ben je terug? In het land onder pijl ben je altijd jezelf. Is hij je zo vrij van geest? Maakt niet uit wie je bent, maakt niet uit wat je doet. Spreek er zelf de taal, doe maar lekker normaal, dan doe jou gek genoeg. Oh, er is nergens in de wereld waar ik. Het maakt niet uit Ik zou met niemand willen ruilen Want al in hemel ik me ga Mijn hart is ooit. Voel ik mij thuis. Ja, mijn hart is oranje. Oranje. Oh, oh, oh, yeah. Maandag schijnt het oranje zonnetje weer. Koningsdag. Naar deze... Ik ga even opnieuw beginnen. Geen ja, probleem. Ja. Sorry hoor. Maandag schijnt het oranje zonnetje weer. Koningsdag. Naar deze folkloristische feestdag wordt altijd rijkhalsend uitgekeken. En ik, ik weet niet wat er met ons Nederlanders gebeurt. Maar ja. op deze dag raken we onszelf volledig kwijt. We gaan de grenzen van smaak, van stijl en zeker van het gezonde verstand. Ruimschoots over. Ja. We halen onze belachelijke oranje outfits weer van zolder. En doen onze onogelijke oranje apenpakjes aan. Want hoe absurder je eruit ziet, hoe meer complimenten je krijgt uitgedost met rasta-pruiken, brillen waar je niet doorheen kan kijken... hoeden veel groter of juist idioot veel kleiner dan ons hoofd... opblaaskronen, boa's en beschilderde wangen met van die verf... die er pas tegen de pinkster weer vanaf gesleet is. Zo wagen wij ons aan het koeklopen en het zakhappen. Bij de zakhapkraam zijn altijd opvallend weinig mannen te vinden. Zo midden tussen het publiek vinden ze het kennelijk toch een angstig idee... want je weet maar nooit hoe happig de vrouwen zijn. En, en jongens, en dan het spijkerpoepen. Het spijkerpoepen is immens populair. Zowel onder mannen als onder vrouwen. Op zo'n feestdag zijn er natuurlijk voldoende lege bierflesjes om in te poepen. He, maar wat ze... Ja... Nee, wacht even. Ga me nou niet vertellen dat je niet weet wat spijkerpoepen is. Hè? Het spijkerpoepen is een zeer serieuze wedstrijd met strenge regels. Het gaat erom dat je een spijker die met een touwtje om je middel zit... precies in de hals van zo'n flesje laat verdwijnen. En men dient dus diep door de hurken te gaan. En kijk, ja, dat is dus wel even een dingetje. Je haalt de amateurs en de ongetrainde poepers er de rest van de dag zo uit... Die blijven de hele dag in hurkstand lopen. Omdat ze eenvoudig niet meer overeind kunnen komen. En, en, en waar wij ons pas echt mee kunnen uitleven... is het eieren gooien. Want niks is fijner dan je tante Irma... of die zeikerige buurman te vragen... om even het hoofd door het houten schot te steken... En deze dan vervolgens te belagen met dozen. Met de, oh nee, ik moet zeggen, met een dozijn rauwe of zachtgekookte eieren. Die gele dode smurrie en die harde eierschalen... <laughs> druipen treurig uit hun haren en ooghoeken. Dat was echt feest, jongens. Nee. En de omstanders maar zingen. <laughs> en het geeft allemaal niks, want wie hoort van elkaar. Hola, die Deze dag zorgt voor een geweldig samen gevoel. Mensen die zich graag in Nederland willen vestigen... moeten dit al voor zij aan de integratieprocedure beginnen. Echt meemaken. Wat grote kans dat ze bedenken, hè? Verkleed in een oranje apenpak. spijken Nee! No way, no way! Jongens, maar even, maar even mijn ultieme koningsdagbeleving. Iets waar ik zelf dus het hele jaar, het hele jaar al verlangend naar uitkijk. Het eten van de oranje tompoes. Ja! ja de oranje tompoes. Ik ben sowieso gek op tompoes. Hè. Ik heb ook alle varianten uiteraard al eens geprobeerd. Die krompoes, nou die kennen we. Een vreemd bedenksel dat uh, als Heel ver afstand van het origineel. Maar dan kennen jullie deze nog niet. De pizzapoes, de frikantpoes, de haringpoes, de sushipoes, de babipangangpoes, de uitsmijtenpoes en de extra gevulde stoeipoes. Ja? Maar uiteindelijk blijft de oranje tompoes toch weg de lekkerste. Althans, dat vind ik. Hè? Ik neem me altijd voor ze te halen bij de echte banketbakker. Maar ja, er staan al heel vroeg elle-lange rijen. Dus doe ik het vaak maar met de smorgels ondooide exemplaren... van de supermarkt of de HEMA. Misschien niet ambachtelijk gebakken, maar mwah, te doen. Na vier stuks merk je het verschil toch niet meer. Het beschaafd eten van een tompoes is een hele kunst. Het vereist acrobatiek van het hoogste niveau. Het is een tactische uitputtingsslag, Want wanneer je met je vorkje op de bovenkant drukt, zoekt de gele room via de zijkanten vluchtroute... en belandt op je schone shirtje. Denk je slim af te zijn door hem op zijn kant te leggen... zodat je met één beweging door alle lagen heen kunt snijden? Wrong! De room spuit er zijwaarts uit tegen de bril van je buurman. Ja. Ja. Men heeft... Nou, het is een heel raar verhaal dit, hoor, maar men heeft wel eens geprobeerd... mij van mijn koningsdagverslaving af te helpen... door mij het volgende wijs te maken. De vulling van de tompoes, de zogenaamde banketbakkersroom... is geen bakkersroom... Huh? maar het gele blubberige vet wat weggeschoken wordt bij een liposuctie. Ach, Jeroen, en jammer. dit vet leveren de ziekenhuizen en de klinieken aan de betere banketbakkers. Wow. Echt alleen aan de betere, want het schijnt heel voedzaam te zijn. En bedankt. Ja, dat kan, best, dat kan best, maar het weerhoudt mij er zeker niet van... om maandag met volle teugen te gaan genieten van mijn vorstelijke oranje tractatie. En misschien, misschien drink ik daar wel een oranje bittertje bij. Ja, ja, oranje bitter. Nou ja, oranje bitter is het vloeibare bewijs... dat traditie belangrijker is dan het pleasen van je smaakpapillen. Oh. Elk jaar haal ik die fles die al jarenlang in de kast staat... op koningsdag tevoorschijn. Je Die datum is onleesbaar... en waarschijnlijk inmiddels al jaren overschreden. Maar wat maakt het uit? Het gaat om het feestelijke ritueel. Maar die smaak van die sinaasappelbrandewijn... is echt niet om enthousiast van te worden. Het doet me denken aan een hoestrankje met veel vitamine C... en voelt voor mij meer als een straf dan een tractatie, yeah. Maar het werkt wel prima als een soort chemische ontvetter... om die dikke laag banketbakken <lacht> uit je slokdarm te spoelen. Uh, Mama, uh, ga ik genieten... Uh, van mijn oranje tompoesenontbijt. ontbijt... oranje tompoese lunch... en van mijn oranje tompoesen diner. Ik doe mij te goed aan zoveel tompoesen, dat ik er de rest van het jaar niet meer aan moet denken. En ik drink daar dan één... nou, misschien wel twee glaasjes oranje bitter bij... Proost, Willem. Proost, Max. Proost, Nederland. Maak er een geweldig oranjefeest van. Proost. We're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 Oh, oh, honey, honey, honey. Wat doe je ons elke twee weken weer aan? Ik heb weer pijn in mijn kaken van het lachen. Gaan wat, wat, wat, hè? Gaan oh, lachen. wacht even, ik geef je de verkeerde schuif. Men, man. man. Ja. Ja, gaan jullie tompoese eten? Of... bestellen? Uh... Ja? Ja. ja, maar ik heb, ik heb nu... Jij hebt iets uh, op mijn netvlies gezet... Uh, waarvan ik denk, van nou voor mij geen toepoes meer, hoor. Het werkt dus wel, hè? Getver <laughs> Wat een vies idee. Maar het werkt er echt op, hè? Is dat zo? Ja, nou, ik heb het niet laten doen daar niet om, hoor. het even gaan oh, ja, maar het is iets lichter van op, kleur, op, op hè? Dat YouTube, is het enige. en het drilt ook. Het drilt ook net als... Ah, uh, <laughs> man. Man, man, man. Het derdy. het nou. Zeg, dat is dan nee, Koningsdag. En ja. uh, daar verheugen we ons natuurlijk erg op. Inmiddels is algemeen bekend dat we geen vrijmarkt hebben met stalletjes. Nee. Uh, met kraampjes bedoel ik. Alleen want, de kindertjes. Hè? Uh, degene die de kranen uh, normaal levert, heeft geen personeel. Dus er viel niks op te bouwen. Maar hopelijk hebben de mensen een tafeltje, een kleedje. En kunnen we toch leuk over die vrijmarkt. Ja, dat is aanstaande maandag, de 27ste. Maar over ruim een maand, en dat is tijdens het hemelvaartweekend, vindt er rond het gasthuisplein voor de vijfde, en dat is mogelijk de laatste keer, het Wereldse Smaken plaats. Dus het hemelvaartweekend. Nou, dat is uh, halverwege mei. De combinatie van internationale lekkernijen en entertainment... blijkt een groot succes. En uh, deze uh, editie gaat weer door. Maar uh, is waarschijnlijk toch de laatste keer. Het valt samen met het vorig jaar... door de gemeente uitverkoren festival Vloed. Um, het wordt echter geen kermisachtige uitstraling. Want wereldse smaken is... Uh, is gewoon een food truck festival waar de lat net iets hoger ligt... Uh, zodat je daar gewoon allerlei versnaperingen... en exotische landen kunt eten. en Kortom... Is dat ook gecombineerd met muziek? Over? Er komt ook muziek, want... donderdagavond speelt de achtkoppige band Soul... En dan staat er een kommaatje O. En die hebben drie zangeressen en een omvangrijk repertoire. Disco, soul, funk. Uh, Oeh, vrijdag dat zijn klinkt veelbelovend. Ja Ine? joh. Dan moeten wij wel naar het toe hè. Noemt vrijdag de zijn er optredens <laughs> dan van, van ja. Joy Davelaar. Die vorig jaar met haar vertolking van de Hazes klassieker. Zij gelooft in mij de RTL Talentenshow won. Dus dat is vrijdag, Joy Davelaar. En, uh, nou ja, en dan uh, komt dan ook een zangeres... die wordt vergeleken met Rihanna en met Beyoncé. Nou, kortom, hou hem in de gaten... want we gaan hem in onze volgende uitzending absoluut nog een keer noemen. Hemelvaartweekend is de helaas waarschijnlijk laatste... waarom krijgen we later nog te horen... wereldse smaken op het Gasthuisplein. Dus dat eventjes vermeld... Een opzetje. een opzetje. Dank u wel voor dit uurtje. Uh, we gaan nog even een, een uh, lekker nummertje draaien uit de oude doos. En dan gaan we contact zoeken met Lena. En we gaan luisteren naar Peter Koelewijn met Je wordt ouder papa. Ja, nou ja, niet, niet straks allemaal ons gaan bellen, uh, de, uh, alle papa's van uh, wat, wat, wat zit jij nou op? Hè? Je wordt ouder, ja maar ja, papa's worden ook ouder. Hè? Gaat allemaal vanzelf, hou je niet tegen. Nee. Nee, zo is het. We gaan het even over het jongere spul hebben, de, de, de kids in, uh, in Zandvoort. Um, en, dan en dan hebben we, we, ah, we de telefoon, Polly. Ja, dan we hebben, hebben we de, telefoon. Aan de telefoon. Lena van Den Haag. En Lena van den Haag is sinds januari de nieuwe coördinator van de uh, situatie buurtgezinnen. Gezinnen. Ja, Lena, ben je daar? Ja, daar ben ik. Hallo, welkom. En fijn dat je ons even te woord wil staan. Ik dacht, je springt er meteen in. Maar uh, Dolly fluisterde nog buurtgezinnen. Een ja, landelijke organisatie um, die nodig is. Want uh, we leven niet meer in Volksbuurten waar ik ben opgegroeid. Dat wanneer tante Janna ziek was, we geen herrie mochten maken. En mama met soep naar tante Janna ging. Uh, we leven allemaal een beetje op onszelf. Naar de eeuw van de individualiteit. Maar... Er is nog steeds behoefte aan samen. En wat draagt buurtgezinnen daarin bij, Lenna? Nou, buurtgezinnen is eigenlijk een, een, een, een instantie uh, die zegt, die eigenlijk ja, die, re, die uh, uh, reageert onder het motto opvoeden doen we samen. Uh -huh. En dat houdt in dat wij uh, gezinnen koppelen die uh, ja, een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken uh, aan een ander, uh, wel zeg maar, uh, gezin in de buurt die dat kan geven. Uh, uh -huh. En zo krijgen de kinderen zeg maar, wat extra liefde en aandacht en worden de ouders vooral even ontlast. Ik denk dat dat wel het, uh, dat je het op die manier het beste kunt omschrijven. En we zijn dus ook het voorportaal van, uh, uh, van uh, uh, ja, zeg maar, de de hulpverlening. Dus we zijn geen hulpverleners... maar wij zijn echt een laagdrempelige organisatie. Dus dat betekent dat we daarvoor al dus preventief zorgen... dat er gezinnen zijn die, uh, die wij kunnen helpen... door ze met elkaar te koppelen... zodat ze niet daar later alsnog bijvoorbeeld bij de hulpverlening terechtkomen. En hoe komen die gezinnen bij, bij buurtgezinnen in beeld, uh, Lena? Nou, dat is uh, tweeledig. Uh, mensen kunnen zich aanmelden... Uh, via bijvoorbeeld onze website... omdat ze denken, ja, ik heb, uh, ik heb toch een beetje hulp nodig... maar niet van een officiële instantie. Ik ga eens kijken wat er in Zandvoort uh, allemaal speelt. Ja? En wat er is. En zo kunnen ze bijvoorbeeld komen bij ons... bij buurtgezinnen.nl. Maar het kan ook zijn dat, uh, dat ik uh, gezinnen actief uh, en proactief benader... omdat ik denk van, hé, hey, zouden jullie niet een heel goed um, steungezin kunnen zijn... voor een gezin wat dat nodig heeft? Ja. En, en, en hoe, hoe ken jij deze, deze gezinnen allemaal? Ja, ik heb natuurlijk even gelezen wie Lena van Den Haak is. Want jouw naam kwam uh, heel vaak langs. Ook bij de Jam Sessions die nu zijn begonnen in Pluspunt. Een ja. vrijwilliger die heel veel uh, doet. Maar um, hoe zit jij als, als, als, als spin midden in dit web... van buurtgezinnen die hulp nodig hebben... en buurtgezinnen die dat wellicht kunnen bieden? Hoe heb jij daar zicht op? Afgezien ja, van als mensen zichzelf melden. Ja, nou kijk, we hebben er zicht op in die zin... dat we natuurlijk een soort van da database hebben... van gezinnen die zich al hebben aangemeld. Oh, zowel Steungezinnen als uh, vraaggezinnen. En de vraaggezinnen betekent dus dat het een gezin is... wat uh, om steun vraagt. En een steungezin is een gezin wat steun biedt. En ja. En ja. Um, um, ja, dus we hebben een, een database, database. Maar daarnaast werken we samen met heel veel instellingen... Uh, dus uh, waardoor wij met elkaar uh, ja, uh, uh, uh, onze netwerk kunnen bijhouden ja, en, ja. en vooral ook uh, overal aanwezig zijn. Dus uh, uh, laat je zelf, ik laat mezelf vaak zien um, ja, als coördinator dan van buurtgezinnen en dan vertel mm -hmm. je erover. En dan verwijs je snel naar de website uh, en op die manier eigenlijk... Uh, en ik, slaat paard ook gelijk telefoonnummers op als mensen al gelijk zeggen... oh, ik ben wel geïnteresseerd of ik heb daar wel uh, interesse ja, in. Ja, gelijk, ja. hup, een beetje proactief uh, oppakken. Uh, en doen. Uh, en, en hoe zit dat... zo'n uh, gestel nou eens dat je als gezin denkt van... Hé, wat gaat het allemaal lekker met ons? Mijn moeder riep dan meteen, doe maar niet zo baldadig, want het loopt fout af. Maar gezel dat je dat nou toch eens denkt... Uh, wat zou je kunnen bieden? Waar, waar is vraag naar? Hoe ziet zo'n zo steun eruit in de praktijk? Nou, de vraag is uh, heel divers. Ja. Uh, dat kan zijn van uh, bijvoorbeeld wekelijks, maandelijks of gewoon incidenteel uh, iets leuks of iets gezelligs ondernemen met de kindjes. Dat kan ze wel bij. Bij het gezin thuis, maar dat kan ook zeg maar, bij, dat kan bij het uh, uh, vraaggezin thuis. Maar, ook, maar het liefst vaak bij het steungezin zelf. Mm -hmm. uh, dat kunnen dan gewoon spelletjes spelen zijn. Of helpen met huiswerk. Um, mm -hmm. Maar misschien ook een uitstapje. Gewoon lekker spelen op de, bij de kinderboerderij. Of uh, bij, bij het speelpleintje achter. Ja. Uh, misschien gezellig de duinen in. Uh, naar het strand. Um, het is voornamelijk het gevoel dat je uh, de kinderen uh, helpt met weer kind zijn en even geen stress en geen gedoe. Ja. En daardoor kun je de ouders dus ontlasten... met dat zij bijvoorbeeld even kunnen uitrusten... of even ja. tijd voor ja. zichzelf hebben. Of dingen kunnen afmaken waar ze normaal niet aan toe komen omdat de kinderen er altijd zijn. Ja. Dus zo kun je het een beetje uh, zien. En um, ja de ene heeft echt een, een, een, een gezin nodig met kinderen... die ook dezelfde leeftijd hebben. En een ander... Um, Gezin zegt juist weer van, nou wij zoeken juist een, een soort oma-persoon. Want ja, wij ja, in ja. onze familie geen oma's meer. Ja. Um, en onze kinderen die snakken zo naar zo'n bepaald type, een echte oma-figuur. Ja. Uh, ja, dus snap je. En dan, en dan, ja, wat doe je met een oma? Nou, vaak is het lekker knuffelen, op de bank zitten, spelletje spelen, misschien een boekje lezen. Ja televisie kijken. Het is, het is allemaal vrij simpel, hè? Ja, het is simpel. Het is, maar maar, het is, maakt het, maar simpel maakt het, juist, het vaak het helemaal niet, uh, niet makkelijk... want simpel wordt even vaak over het hoofd gezien, hè? Juist, klopt. En, en daar zijn wij voor. Daar zijn jullie voor. Een prachtige organisatie, ja. trouwens. Uh, ik begrijp dat je uh, nog steeds oproept aan steungezinnen... en ik hoor dat. kan ook een, een ouder echtpaar zijn... wat opa en oma wil zijn een tijdje. Of inderdaad echt een gezin... Uh, ja. Maar wat ik dan, uh, wat, wat ik vooral ook hoor in jouw verhaal, uh, dat er nog steeds behoefte aan is, hoe loopt het in Zandvoort? Nou, op dit moment heb ik een aantal koppelingen, dus dat is al heel fijn, daar hoef ik dan zelf niet meer bij te zijn. Uh, ja, af en toe even evalueren, vragen hoe het gaat. Ja. En op de hulpvraag, ik noem het hulpvraag hoor, of de steunvraag nog wel ja. besteld, ja. op, op, in het begin. Uh, want het kan zijn dat het natuurlijk, uh, een, een natuurlijk anders verloopt, uh, ja. dat, de hulp, dat de steunvraag anders is, of misschien wel niet. Uh, maar dat ze gewoon wel met elkaar nog omgaan, maar dat die, die, die, die echte vraag uh, ja, al uh, uh, is opgelost. Nou, dat, is, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Ja. Uh, maar op dit moment heb ik nog... Um, en dat kun je ook zien op, de, op onze website van buurtgezinnen.nl en dan uh, waar wij zitten in Noord-Holland-Zandvoort. Uh, uh, kun je zien dat we op dit moment nog uh, drie profielen hebben openstaan voor uh, kindjes die, uh, ja, waar ik eigenlijk toch wel uh, urgent of met spoed uh, uh, andere gezinnen zoek. Die hen kunnen uh, helpen, ondersteunen of gewoon iets, iets, iets, een veilige basis kunnen aanbieden. Oké, okay, dat is dus nu actueel. Daar, daar, daar ja. ben je echt voor op zoek. En, en wat, wat wordt er gevraagd aan deze steungezinnen? Nou, ik zal ze alle drie even noemen. Alsjeblieft. Ik heb bijvoorbeeld hier uh, een, een, um, een gezin met een, een babytje. Een meisje van net één jaar. En uh, ja, zij zoeken eigenlijk... Uh, een, een gezin met het liefst ook een kindje rond die leeftijd mm -hmm. uh, waar ze uh, heel erg vertrouwd kan worden, uh, want dit meisje is heel lief, sociaal en nieuwsgierig maar ze is ook heel, best wel eenkennig oh, en okay. uh, uh, ja, ze heeft echt de tijd nodig uh, om, om te wennen aan iemand en ja, ze heeft dat vertrouwen ook nodig om, om dat op te bouwen uh, haar ouders um, uh, die wonen in Zandvoort uh, en ze spreken Engels uh, dus ze zijn niet Nederlands, uh, maar ze spreken heel goed Engels. En uh, ze willen ook heel graag, want ze, ze, zijn, ze zitten wel op Nederlandse les... ...maar dat dat meisje dus ook bij dat gezin uh, gewoon op, met Nederlands wordt aangesproken. Oh, zodat ze ja. ook een beetje leert uh, Nederlands spreken en ja. hoort hoe dat allemaal uh, gaat. Ja. Um, ja, Dus dat is um, een, een meisje van ruim een jaar. En het gaat gewoon om een paar uurtjes, uh, bijvoorbeeld per week... Um, en uh, ja, waar, dus, uh, ja, waar het gezin zelf ook een jong kindje heeft of jonge kinderen heeft. En uh, ja, dat, er, dat het een soort echt een familiegevoel is. Oké, okay, dat is een hele duidelijke, dat meisje. Die ja, houdt onder, en, en, en je zei ik er per drie. Ja, dus ik heb nog een andere. Dat, is een, uh, dat zijn twee jongetjes van zeven en elf... En uh, zij hebben een alleenstaande moeder. En uh, wij zoeken eigenlijk voor deze jongetjes ook een warm en stabiel steungezin. Maar dan ook met liefst kinderen van die leeftijd. Want de moeder, die gunt haar zonen een plek waar ze zich heel erg welkom voelen. En ja. nieuwe ervaringen kunnen opdoen. En eigenlijk ook een beetje hun wereld kunnen vergroten. So, uh, ja. dus buiten de vertrouwde omgeving van thuis. Mm -hmm. En uh, ja, omdat zij alleenstaand is en ook best wel veel. Uh, uh, ...praktische zaken aan haar hoofd heeft... Eh, ja, ...gunt zij gewoon... Uh, ...haar zoontjes gewoon iets meer... Uh, ...ja, iets meer... Um, uh, ...een leven... ...ja, iets meer gewoon... ...een, een iets meer wat zijn. En dat ja. is ook... Die, ...dat deze jongens wonen ook in Zandvoort? Ja, deze jongens ook wonen in Zandvoort. Zandvoort. De een gaat naar school in Haarlem... ...en de ander naar uh, in Zandvoort. En uh, ja, zij zijn bijvoorbeeld... ...door de weeks vanaf uh, een uurtje of drie... Uh, ...tot het avondeten, dus het is misschien maar twee uurtjes of zo... Kunnen uh -huh. ze, maar door de week, ...zouden ze het heel fijn vinden om door de week uh, ja, bij een ander gezin uh, uh, te zijn... ...om te spelen, zowel binnen als buiten, ja. met die kinderen... ...de moeder kan de kinderen zelf brengen en ophalen... Uh, ja, ...dus dat is geen probleem. Uh, ja, het, zou, het zou heel fijn zijn als ze dat soort vriendjes kunnen worden... Ja, snap ik. Nou, en, uh, alle mensen ik... die luisteren denken even goed na. En dan had je nog iemand waarmee je ja, toch urgent? Dat ja? En dat is, um, uh, wat ik net al zei... Uh, dat zijn ook twee jongetjes, maar die zijn echt jong. Nog één uh, uh, en tweeënhalf. Mm -hmm. En die zoeken een oma, een bonus oma. Ja. Wat lief. Uh, ja, wat lief. het ene uh. jongetje is negen maanden, de andere is tweeënhalf. En uh, ja, zij hebben... Um, uh, ook weinig sociale contacten en zouden het heel fijn vinden om echt een oma te hebben, want dat missen ze hier gewoon. Ja. Uh, nou, en je weet precies wat ik wel bedoel met wanneer, ja. wanneer ben je, voel jij je echte oma? Ja. Nou, uh, het gezin is heel muzikaal en uh, bewust geen schermtijd, uh, maar ze staan wel open voor so sociaal contact. Dus niet de hele tijd op uh, social media of op televisie kijken of zo, ja. maar gewoon samen een boekje lezen, samen. Een spelletje spelen. Misschien naar buiten, naar het strand met een schepje en een. Uh, en een uh, nou ja, en wat eigenlijk de... wat oma's doen, en ik denk dat er best heel veel oma's zijn. Kijk, ouders hebben dan vaak wat we noemen het lege nest-syndroom. Ja. Kinderen vliegen uit. Maar oma's hebben dat waarschijnlijk al eerder. Want als de kinderen in de puberteit raken, gaat oma een beetje naar de achtergrond. Dus lieve Zeker. oma's met ervaring. En nog steeds een kloppend oma-hart. Luister goed. En meld je. En ja. noem het nog een keer, Lena. We kunnen het maar niet vaak genoeg zeggen. Buurtgezinnen.nl. En dan kom je al een heel end. Ja, als je kijkt op uh, www.buurtgezinnen.nl. Ja? Dan zie je bijvoorbeeld ook het kopje waar actief. En als okay. je daarop klikt, dan kun je dus op Noord-Holland Noord klikken. En op Zandvoort. En dan kom je op, op onze eigen persoonlijke website terecht ja. van buurtgezinnen Zandvoort. En dan kun je dus op diverse call-to-action knoppen klikken. Als je zegt, ik wil steun bieden, ik kan steun gebruiken. Of je wil gewoon nog even meer informatie, kan je contact opnemen met mij. Ja. Maar je kan ook gelijk al op de uh, profielen klikken waarvan jij denkt, hé, hey, dat spreekt mij aan. Dus stel jij zegt, oh, ik zou, ik zou het leuk vinden om... Uh, om met dat kleine meisje, dat babytje, om daarvoor eh, te zorgen... één keer in de week of één keer in de twee weken... dan mm -hmm. euh, klik je op dat uh, profiel en dan kun je je ook wel gelijk aanmelden. Oké, okay. ja, en dan gaan is... jullie er, en dat ben jij dan inderdaad als coördinator... is goed kijken of er een match is, is goed yes. kijken welk gezin zich meldt... welke mensen deze interesse hebben. Um, merk je dat er, dat er, dat er mensen zijn die, die er al bekend mee zijn... die het al eerder hebben gedaan en het bij herhaling weer doen? Hebben jullie een dergelijke database ook? Ja, dat hebben we zeker. Maar het is vooral ook de... Uh, de, de, de match die is heel belangrijk ja, maar als je kijkt ik kijk naar mezelf ik was ook steungezin ja. voor, een, uh, voor een familie een Egyptische familie uh -huh. superleuk uh, alleen ja, op het moment uh, dat je in de database staat heb, dan ben je dus zeg maar, aan elkaar gekoppeld ja. maar uh, via dat traject dat loopt een keer af uh, in, in, bij ons is dat in principe na twee jaar. Oh, maar heel ja. vaak... betekent het niet dat je de, na die twee jaar... met elkaar, dat je dan stopt. Nee, dus nee. Uh, eigenlijk heb je... een soort van uh, een vriendschap voor het leven. Want je blijft gewoon met elkaar omgaan. Ja. Dus in die zin... Uh, ben ik uh, nog zeg maar, geleerd aan het steungezin of, zijn, of aan het vraaggezin, maar ben ik het eigenlijk niet meer op papier. Mm -hmm. Maar daardoor heb ik ook niet eerlijk gezegd de behoefte om nog een keer te doen. En, ik denk, en dat hebben bijvoorbeeld dus andere gezinnen ook. Kijk, als je eenmaal al een keer... Uh, Steun niet bent geweest, dan blijf je met die personen omgaan. Ik dan snap je zeggen, hem. Nou, ja, je wordt kennissen, vrienden en, ja. uh, en die blijven in je hart. En dan ja. is het niet zo dan dat ga je daarna hem... zeggen van nou, ik stop ermee, want het is nu afgerond, ik ga weer een nieuwe. Ja, in, uh, nee, dat uh, dus gebeurt dat, dus niet dat, vaak. Nee, nee nou. het, want, want ja, je blijft gewoon bij elkaar omdat het gewoon gezellig is. En uh, ja, heb je ruimte en tijd, dan zou het wel kunnen. Maar uh, ja, in deze tijd, het is vaak best wel druk. Dus uh, ja, als je mensen leert kennen, dan blijft dat. Bij dat, bij dat gezin en ja. dan, uh, ja, dan, dan snap ik dat je daarna niet denkt van nou, ik, ik wil nog een gezin, ik wil nog een gezin. Want nee. ja, je hebt daar wel tijd voor nodig. Absoluut. En maar ook... ja, dat is toch eigenlijk een hele mooie, uh, uh, wat erachter volgt, een heel mooi natraject, zeg maar. Ja, juist. Hè? Ja, dat, dat is ook voor de, voor, de, voor de gever in dit geval, denk ik, een verrijking van je leven. Ja. Ja, het is niet alleen voor, uh, voor de vraaggezinnen. Het is voor nee. de steungezinnen ja. verrijking. Omdat je, je doet het, natuurlijk, je, je doet het om iemand te, te zaadjes te helpen en steun te geven. Maar het, um, daardoor krijg jij ook uh, heel veel waardering en voldoening terug. terug. Ja, ja, ik snap hem. Het mag voor iedereen zijn die luistert, uh, meld je aan. Maar ik denk ook aan mensen die wat steun nodig hebben. Um, er is misschien een gezinslid erg ziek, of er is iemand ontvallen. Um, je hebt er nog nooit aan gedacht, maar misschien uh, is dit dan het moment om uh, www.buurtgezinden.nl aan te gaan klikken en steun te zoeken. Want dat is natuurlijk ja, ook een belangrijk maar wij zijn wel ding. Het is gericht op uh, kinderen. Dus kinderen. niet op het feit dat als jij uh, je been breekt of zo. Dan, uh, en je hebt steun nodig... dan verwijs ik je toch wel door naar een andere ja. partij. Nou, maar ik bedoelde dit ook zo van... als je je been breekt en je hebt steun nodig voor de kinderen. <lacht> of, als, of als de kinderen zorg hebben over een papa of mama... die, die een tijdje bedlegerig is of, of, ja, of dat anders zou zijn. Kunnen, maar zeker. het is gericht op de kinderen... en ja. um, van gezinnen die gewoon even steun nodig hebben... om welke reden dan ook. Ja. Dus ja, laat ja, dat de, de oproep duidelijk zijn... zijn. Zeker, zeker. En uh, je hoeft ook niet bang te zijn als uh, vragenzin. dat je denkt van ja, maar bij wie kom ik dan terecht? Mm -hmm. Want Wij uh, hebben een goede screening, uh, zorgen ervoor dat al onze uh, steungezinnen ook uh, een VOG, een, een verklaring omtrent gedrag, uh, ja. ondertekenen. Dus, um, en, en iedereen heeft ook echt wel uh, het opvoedkundige in zich. Ja. Dus we gaan daar heel zorgvuldig mee om. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je denkt, ja, maar bij wie laat ik mijn kind dan achter? Dat nee, snap we, ik, we, dat we, snap een, ik. zorgvuldige selectie. Ja. En het gaat vooral ook om de wederzijdse klik. Daar besteden we veel aandacht aan. Dat lijkt me ook het allerbelangrijkste. En dan zijn, dan zijn jullie als buurtgezinnen.nl dus de grote overkoepelende betrouwbare factor. Die screenen, checken en het, en het bijbenen. Ik Lena? Ja. Ik wil je heel erg danken voor dit uh, informatieve gesprek. En ik hoop dat, uh, dat degenen die luisteren uh, ook uh, creatief denken van... oh, wacht eens even. Ik ken wel iemand en elkaar allemaal gaan vertellen over buurtgezinnen.nl. En dat het ja, een groot succes mooi, mag zijn. worden. We ja, gaan je daar misschien over een tijdje op, nog eens uh, naar vragen. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Uh, je kunt me bellen, mailen, uh, whatsappen uh, binnen 24 uur heb je bericht van mij. Uh, dus um, ja, we willen echt uh, volgaan voor, voor de gezinnen die elkaar nodig hebben. Hartstikke goed. Meer dan succes. En, Dankjewel. Uh, nou, TZT horen we graag hoe het loopt in het dorp. Hè? Dank, uh, zal ik uh, laten weten. Heel, heel veel dank. Uh, heel veel succes. Met alles wat je doet trouwens. <lacht> Dankjewel. Oké. Okay. Dag Lena. Nog een fijne dag en een fijn weekend. Bedankt. Joep, Thank <music> you. Ah, dit was Edison Lighthouse met a love grows where my rosemary goes. Nou, prachtig toch als het op die manier kan groeien, ja. hè? met Rosemarietje. God. Ja. Hebben, hebben jullie over iets over groeien uh... gesproken? Ja, ja, ja? ja? groen. Dat is nog steeds een ja, initiatief groen. van uh, als het goed is. maak zand voor het groener. Ja. Weet je, dat, dat, dat, dat willen ze eigenlijk dat dat, uh, met dat tegel, burgers met daar dat, aan uh, mee gaan doen, want met de tegels wippen. Te gaan tegels wippen. Ja. En uh, het is goed voor het milieu. Het is natuurlijk goed voor de afwatering. Het is gewoon sowieso veel leuker als het dorp weer wat groener wordt. En de planten en de bomen en hebben een koelend effect. Die zorgen dus dat er minder heet wordt. Op de warme zomerdagen. En dan nou, hebben dus dat, dat... een... Dat merk je ook echt. hè? Als je, als je ergens loopt en je hebt af en toe schaduw. Ja. Ja. Terwijl die zon schijnt. Dan merk je hoe aangenaam dat is. hè? Die verkoeling die een boom biedt. Een, een grote ja. boom staat voor duizend ergo's. Een okay, grote nagaan. Boom, hè? Kun je Geen nagaan. Na nou, als het heet is en... gewoon in het bos lopen. joh. Ja, ja, ja. ja, ja, ja zeker. En, want wat huizen, dat is ook schaduw. Maar dat is weer heel anders. Hè? Dat, ja, dat koelt niet zo. En kijk maar naar de tuin. Daar hebben mensen echt verkapte parkeerplaatsen van gemaakt. Ja. Om fietsen ja. te stallen niet meer uh, nee. Maar je kunt dus die tegels, die ja. kan je dus in gaan leveren bij Spaarne Landen. Dat kan tot 16 mei. Ja. En dan krijg je dus groen voor terug dan. Oh, dat is, dat is wel weer heel erg leuk. Ja. Je moet je wel even aanmelden. Je kan dus kijken www.zandvoort.nl. Maak Zandvoort groener tot 16 mei aanmelden. Je kan dan ook gelijk bloemzaadjes ophalen bij de Remise Spaarne Landen of bij ja. de Kruidentuin in Bentveld. Elk initiatief is welkom. Elk tuintje wat groener wordt is weer Leuk, meegenomen. Ja. Goed, het is ook gezellig hoor, vind ik. Hè? Ja, als ja. Je, het, het geeft warmte. Als je al die prachtige bloemetjes overal ziet. En struiken, ja. Die, ja. die bloeien. ja Echt mooi. Ja, zeker. Ja. Hebben we nog een berichtje? Of gaan wat we op, we een zich, wat op zich wel een mooi ja. bericht is... is ja. dat uh, we gaan natuurlijk... Uh, ja, afgezien van Koningsdag gaan we natuurlijk ook weer richting 4 mei en 5 mei. Ja. En dan vieren we dat we in vrijheid leven. Maar vrijheid is nooit vanzelfsprekend. En daarom gaan in 5 mei in heel Nederland met elkaar aan tafel zitten... om verhalen te delen en samen die vrijheid te vieren. Nou, wat leuk. En dit jaar is er ja? ter gelegenheid van het 80-jarig... 80, ja, want dat is, doen ze kennelijk al 80 jaar viering van onze vrijheid... Vieren we het nog ieder jaar? Ja, dat doen wij. Mm -hmm. Hebben wij op 5 mei een vrijheidsmaaltijd in Zandvoort. Ach. En die gaat voor het eerst plaatsvinden op de Vlemingsstraat in Zandvoort. Yeah. Dus 5 mei, tussen 12 en 3, komt er een vrijheidsmaaltijd. En dat wordt een bijzondere ontmoeting. Er komt grote eettafel... De, aan die eettafel neem je plaats, ga je met elkaar prachtige gesprekken voeren. En natuurlijk samen eten. Want dat is de manier om elkaar en de wereld beter te leren kennen. Ja, wat gek is dat toch? Hè? Dat eten ja. dat doet. Hè? Dat samen eten zoiets intiems is eigenlijk. Dat is het, want dat ja. zie je ook bij, bij ontmoetingen en verliefdheid. Ja. Vaak gaan mensen uit eten. Even ja. samen eten. First date, of hoe heet ja. dat? En de, de, de, vrijheid de vrijheidsmaaltijd <laughs> bestaat uit een vrijheidssoep. En dat is een Minestrone-soep en die wordt geserveerd op het recept van de bekende 24 Kitchen TV-jet van Nieuwkerk. Okay. Die samenwerking met haar oma, de heerlijkste recepten voorschoten. Dat wordt dus de minestrone-soep op 5 mei. Yeah. Nou, er wordt uh, gezellige muziek gespeeld en mensen de toekom, uh, toegang is. Is het alleen, alleen maar soep? Zo te zien is het gewoon een grote pan soep. Ja, gewoon soep. wel de, de soep van, van Nieuwkerk, hè jongens. <laughs> Ja, niet de zomaar een soepje. Van de van Matthijs een van Nieuwkerk. Ja, niet zomaar een, ja, niet zomaar een Jet ja. soepje. Van Jet van Nieuwkerk, wat goed van jou, ja, man. Ja, ja, ja. Kijk, zo'n link leg ik niet zo snel. Ja. Ik zit gewoon aan het lezen Dat het wel is verplicht om u aan te melden, lieve laatste. Oh ja, start. natuurlijk. Ja. En dat kan. Ja. Jeetje. Dat nou. kon Kort 22 april. Oh, dus oh net ben. te laat. Maak net ons laat. even lekker. Maar als ja. je nou bij ja. jezelf denkt, ik wil nog, ik wil nog, ik wil nog. Dan ga je gewoon nog even kijken op. En het is achter elkaar uh, het cijfer 5. En dan dus achter elkaar 5 mei, maaltijd Zandvoort, apenstaartje, Dot. Je hoeft dus niks te betalen, maar je krijgt gratis soep. Je krijgt gewoon gratis soep als je je eergisteren had gemeld. Maar erop nou. af, erop af. Ja, gewoon aanschuiven. Want de soep wordt ja, gegeten als ja. wordt God, dus je het opgediend. Dus zo jezelf hier gewoon je makkelijk <laughs> aan kan <worden>. Ja. <laughs> ja. Nou, en kennen jullie trouwens Fuse? Kijken jullie wel eens naar Podium Klassiek? Ja. Yeah. ja. Dat is toch die heerlijke band nou, die komt Goedem. naar Heemsteden. Oh, dat ze 9 mij en er schijnen nog kaartjes te zijn en ik vind ze trouwens geweldig. geweldig. Ik vind het ook van die mooie mensen, ja, allemaal. Ja, ja. En uh, ze komen. Even kijken, ik geloof niet in de luifel, maar in de kerk is dat dan? Hè? De oude kerk. Een selectie spelen ze maar van Bartok tot en met een Monk. Wat ze allemaal uh, improvisaties gaan ze doen. Ze zijn bekend van het Prinsengrachtconcert trouwens en een uh, Eurosonic zijn ze ook geweest. En in de Luifel komt dan ook nog, degene de fans, R Jurgen Rijman. Op mm. vrijdag 1 mei in de Luifel. Moet je ja, want die Jurgen gaat ja. ook gewoon Heemstede weer het land kijken. in. hè? Ja. Ja. Hartstikke leuk. Ja. 9 mei. 9 mei views. Oké, okay, dank jullie wel. We gaan even luisteren naar Boudewijn de Groot. Ook uit Heemstede. Ja, huh? ja. ja. ja. wat een mooi bruggetje. <laughs> <laughs> Als de rook om je hoofd is verdwenen, daar komt ie.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 Valt het je op dat de dag langer duurt als de rook om je hoofd is verdwenen? Valt het je op dat de nacht warmer is als de nevel je ogen verzwaart? De kaars waar je samen naar staat als de rook om je hoofd is verdwenen? De klok en de klebel verzetten de tijd, je glijdt in een sneeuw, sneeuwdiepe kuil... Ze vragen de morgen, je geeft hem weer ruil. voor het ei dat je eet bij het ontbijt. Als de rook om je hoofd is verdwenen, Als de rook om je hoofd is verdwenen, als de rook om je hoofd is je ja, lieve mensen, we gaan naar het einde van ons programma en we zijn hier met de vier dames in uh, een hevige discussie terechtgekomen om omdat om om, we, we, we, we zijn gewoon een beetje pistof. Nou, iedere omdat... keer verandert het gewoon. Ja, nee, en dan mag is, je geen melk. Ja, precies. Nee. Want het ging erom dat we gewoon steeds minder mogen en steeds meer moeten. Ja. En um, dat, dat werd dat die discussie werd losgemaakt. Omdat Hanni omhoog hield dat uh, de strandpachters. Liever zien dat er rookvrije zones komen. Ja. En uh, ja, toen, toen, toen brak het hek, hè? want ja, toen, toen, toen begonnen we over alles en over dat, dat uh, roken zelfs uh, met wetsvoorstel. Uh, is verboden ja. voor mensen en, en, die. En, en, en in toen raakte 20... Lea en ik in gesprek. Ja. Want ik had namelijk in de krant gelezen. dat ze in, de, in Engeland. Uh, een wetsvoorstel in de maak is. of het is al uitgebracht, moet nog door de, door de cancel. door de Kamer. Uh, dat daar van alles wat is geboren na 2008. wordt verboden te roken. Alles. Het ja. is dus ook geen vapes. er mag niks meer gerookt worden. En wat roet Lea? Wat roet Lea? Nou, ja. Eh... Uh... Lea moet daar wel bij zeggen dat ze het niet helemaal meer zeker weet. Maar volgens mij is in Nieuw-Zeeland, of dit voorstel is al een keer gemaakt, maar volgens mij is het ook echt wel doorgevoerd inderdaad. Kortom, het is jaar... gewoon een, een, hot, een hot item. Ja. ja, nou, en ik moet wel zeggen, kijk, dat rook, dat, dat, ja, hallo, ik ben ineens ook deel van hem, even geen rust aan de kus, maar uh, vanuit de strandpachters begrijp ik het dan wel weer heel erg. Ik bedoel, als jij ziet, mensen die naar het strand gaan, die roken een peuk en die doen hem uit in het zand. Ja. Weet je? Kijk, nou, er is ook veel over die filters nu te doen. Hè? Ja. ja, dat blijft 50 maar, jaar liggen, hè zo'n filter. Want die filters die vergaan bijna niet nee, meer. 50 nee, 50 jaar. Dat, dat duurt 50 ja. jaar, ja. Ja, ja, ja. dus als, ik begrijp heel erg dat jij als strandpachter denkt, ja, als die, die peuken alleen maar in het zand worden gedouwd, ja. ja. dat ik denk, neem dan iets mee om je, om je peuk gewoon in weg te gooien. Precies. En dan is het hele probleem gewoon. Zal het een poepzakje zijn? He? Ja, dat. Gewoon niet. Ja. ja, maar dat is weer plastic. Dat is niet handig met een warme peuk. Nee, oké, okay, maar ja. Dat zie ik me die filters op het is nog doen, erger. Zit poepen dat is ze niet <laughs> doen. roken wel, maar dat... <laughs> Kortom, het, is, het heeft altijd met je eigen gedrag te maken. Met je eigen verantwoordelijkheid. Ja, zo is het. Ja. Wij nemen altijd zakjes mee naar het strand als we gaan. Ja. Eentje voor het afval. En de lege flessen. En, en zo. En, en de papiertjes en dingen. Ja. En dan zo'n zo dingetje ook voor de, voor de filters. Ja, dat kijk. Ik ben zelf ook een roker. Dus ik ben niet meer welkom. Jawel, ik ben wel welkom. <laughs> maar ik heb altijd in mijn jaszak een, een soort... Ja, ja, zo bakken, zo potje. Hebt, zo ja, een je er ook hebt, bakje of weet ja, ik die veel. Kun je, ja. Ja, als je kunt er een blikje in, gooit, in je zak, nou, zak doen. Ja. Daarom, en dat gooi je later weer ergens een keer in de prullenbak. Ja. Dan, dan is dit helemaal niet nodig. Strand maar je moet sowieso de... los van die sigaretten zien... als de dag voorbij is wat er allemaal achterblijft op het strand. Zeker. Vers, dus het echt duurlijk. Duurlijk. Mensen en, lopen gewoon weg. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Ja. En dat zeg ik, als je, als je een tasje meeneemt of een zak... Waar je alles gewoon in doet wat je in je handen hebt gehad en niet meer nodig hebt. Mm -hmm. en, en je loopt naar boven, dan staan daar grote vuilnisvaten waar ja. je alles in kan doen. Ja, en dan de moeite, blijft het de strand lekker schoon. Ja, Ja. ja. Nou, ja. Ja, dus daar heeft het eigenlijk altijd mee te maken. En, Absoluut. En dan merk je wel dat de goeie onder de kwaaie lijden. Ja. Dan worden er weer nieuwe wetten gemaakt waar de mensen die altijd al verantwoordelijk waren, toch ook de dupe van zijn. Ja, nou ja, in dit geval is het ja. gewoon een verzoek. Hè? Ja. Het wordt niet gehandhaafd. Het is een, verzoek. Ja. Het is een ja. verzoek van de strandpachters. Uh, ja, jongens, als jullie, als jullie dat strand uh, waar wij jullie hartelijk welkom heten niet waarderen en, en ons met die peuken opzadelen. Ja, jongens, stop dan even met roken hier. Want het is niet meer te doen. Nee, ja. nee, dus, ja. nee. Nou, hey, lieve schatten, ik ga jullie ontzettend bedanken... Uh, voor deze aflevering weer van Even Geen Rust aan de Kust. Jullie uh, medewerking doorgaan. daarin uh, is goud waard. We <laughs> hebben weer gezellige gesprekken gehad. Lekkere muziek geluisterd. Weer van alles gehoord. We weten weer wat het weer gaat brengen. En we gaan op naar over twee weken. En wie hebben we dan ook alweer? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Oh ja, Jokie Berendonk, want die gaat in de krocht optreden. Ik zou zeggen tot over twee weken. Bedankt voor het luisteren. ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 12 uur you <laughs>